Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De criminelen die de gegevens van bijna een half miljoen vrouwen hebben gestolen bij een lab willen dik 1 miljoen euro. Als dat los geld niet betaald wordt gaan ze de gegevens alsnog publiceren. Dit weekend werd al duidelijk dat de hackers een deadline hebben ingesteld voor het laboratorium. Nu is duidelijk dat ze meer geld willen zien dan eerst. Zelf zeggen ze dat ze dat doen omdat het lab zich niet aan afspraken zou hebben gehouden. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump... praten vanavond in het Witte Huis over de oorlog in Oekraïne. Vorige ontmoeting tussen Trump en Zelensky ging helemaal mis. Ze kregen ruzie. De kans dat het dit keer ontspoort is klein... want Zelensky reist niet in zijn eentje af naar Washington... zegt correspondent Chris Oostendorf. Nu staat er een heel leger Europese leiders ter ondersteuning klaar. De machtige baas van de Europese commissie, Leyen is mee. De net zo machtige baas van de NAVO, Rutte, is mee. En een handvol leiders van grote bevrienden... De Europese landen, Macron, Merz, Maroni, Starmer, Stubb, dat zegt nogal wat. Het kan best nog wel eens spannend worden. Trump vindt dat Oekraïne grond moet afstaan aan Rusland om vrede te krijgen. Maar Oekraïne gaat dat stuk grond niet zomaar weggeven. Een opvallend ongeluk bij een tankstation vanochtend langs de A1 bij Muiden. Een vrachtwagen reed daar tegen twee geparkeerde busjes. Die kwamen daardoor in de winkel van het tankstation terecht. Drie mensen raakten daardoor opgesloten op het toilet. De vrachtwagenchauffeur zou onwel zijn geworden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Verder raakte niemand gewond. Op foto's is een enorme ravage te zien. En Seel Amsterdam begint woensdag pas, maar in IJmuiden is het een soort van nu al begonnen. Daar is het vlaggenschip Stad Amsterdam binnengekomen in de haven. En daar kwam ook flink wat publiek op af. Ja, gewoon even buurten. Even kijken. Ja. ja, ik ga zelf Bvijk fotograferen. De zeilboten die je natuurlijk in Bvijk komen te leggen. Dus dat is toch wel een beetje uniek. We gaan zeker genieten en we gaan met de fiets langs het kanaal kijken. Want er is genoeg te beleven de komende dagen. Er rijden extra treinen naar Amsterdam, maar dat betekent dan weer wel dat op andere trajecten in Noord-Holland minder treinen rijden tijdens sale. Heb ik het weer voor je? In de ochtend kan het nog bewolkt zijn in het Zuidwesten. Voor de rest ziet het er goed uit vandaag. Lekker veel zon en 23 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een vijf minuten vertraging door de werkzaamheden op TA4 de vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw Venep. En ook vijf minuutjes op TA44 de vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knoppenburgerveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, ja Goedemorgen Zandvoort, tweede uur. En uh, het is we gaan uh, drie door. over elf en uh, we gaan gewoon door. Hoor. Ja, we hebben nog een paar aardige onderwerpen. Ja, dat kan je zeggen. Laat het even horen. Morgen Zwiers, uh, Judoka's, is inmiddels aangeschoven. Welkom jongens. En daarna gaan we nog uh, een onderwerp doen over uh, burgemeester Molenburg... en wethouder de Kloet, die door het dorp zijn gelopen gisteren. En wij zijn meegelopen en hebben wat vragen gesteld. En aan het einde komt Erik Weijers nog langs. De chief sporting officer van het circuit Zandvoort. Die aan eind 2026 20, gaat stoppen. Ja. Maar goed, bijzonder, dat, bijzonder, is, dat is later. Uh, niet in sportief geval. uurtje. Ja, zeker. Morris en Tijn Zwiers. Welkom allebei jongens. Hartelijk uh, dank. Uh, dank uh, judoka's. En uh, ja. niet, niet, niet zomaar Judoka's. Hè? Want uh, jullie hebben onlangs meegedaan aan het jeugdolympisch... Festival, Europees Jeugdolympisch Festival. Ja, ja. Dat was in uh... Skopje. Skopje. Skopje, Skopje ja, ja. En uh, nou ja, uh, Tijn, jij bent tweede geworden. Jij bent zevende geworden. Maar allebei uh, goed gedaan in ieder geval. Hè. Hoe, hoe is dat gegaan daar? Nou, dat was wel een, uh, een aardige strijd. De beste van elk land komt daar uh, uh, ja, op de mat staan. En iedereen ja. die vecht met, uh, met het land op de rug en echt met de eer voor het land. Dus. Uh, ja, het was echt het was een eer om ook voor Nederland uit te komen. En het was wel echt moeilijk om uh, naar de finale te komen en zeg maar um, telkens die rondes door te komen. Maar gelukkig is dat uh, wel gelukt. Maar, was dat de eerste keer, tijd dat je meedeed aan, aan, aan, aan een uh, nationaal... Uh, tenminste, uh, dat je voor je land uitkwam, zeg maar? Nou, je hebt de Europacurs bij judo en daar kom je nog eigenlijk voor je club uit, maar onder Nederland... Alleen dan heb je de EK's en de, uh, de Jeugdolympische Spelen en de WK's. En daar kom je wel echt voor Nederland ook wel uit. Ja. En ik heb al aan twee EK's meegedaan. Uh, maar allebei heb ik niet gescoord. En nu de derde keer, dus op de EOF ook weer uit het land en daar heb ik wel gestort. Ja. En, en jullie zijn echt de Zandvoorters, hè? Ja, ja. ja. ja. ja. allebei. Ja. Jawel. Ja. ja, tweeling dus. Ja, ja, ja <laughs> een, dan een beetje gek <laughs> als de ene ja, Nog steeds 16, geloof ik? 17. inmiddels. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Dat gaat maar door, hè. Ja. Maar, uh, hey, Morris, uh, uh, hij zei het al, van de club. En de, de club is natuurlijk Ken Dat yes. kan hartstikke niet missen, hè? Ja. Nee, jullie dus zijn begonnen... Ja, bekende club, ja. Ik bedoel, jammer... Jullie zijn begonnen bij Ken in Zandvoort. Ja, bij Marcel van ree, zoals zo heel veel kinderen gedaan hebben. Uh, mijn dochter heeft daar ook uh, in het begin uh, bij gezeten. Nou, speels, allemaal. Uh, uh, uh, had Marcel al snel door dat jullie wat, wat beter gingen of niet? Nou, wij konden altijd wel uh, met, met, met een groepje van jongens. vonden we dat het altijd leuk om uh, veel jullie Wolp op ons te nemen. En daardoor gaf hij ons ook allemaal uh, ja, gewoon op jonge leeftijd al echt. Veel moeilijkere technieken en worpen om, om okay. te beoefenen. Ja. En dat, dat was ook al gewoon uitdagend en leuk, zeg maar, ja. die leeftijd. En daardoor zijn we ook, judo's qua techniek, ook echt gewoon gegroeid. In onze, ja. in en dat groepen. heeft heel veel met Marcel zelf te maken. Ja, ja. klopt. Ja, dan, dan zag je wel dat dat groepje het goed kon en dat hij. Dat die andere technieken en opdrachten gaf. En dat is wel ja. kenmerkend ook. Nou, als, je, als je Marcel naar de grond kan brengen, dan uh, doe ik het. Dat is wel knap. Mm -hmm. ah, maar. het is me nog niet gelukt hoor. Nee, nog nee. niet gelukt. Nee. Heb je nog wel contact met hem? Zeker. In welke vorm? Ja, als we hem zien, als we hem tegenkomen, dan is het altijd gewoon even een praatje, een knuffel. En hé uh, hey, Marcel, hoe gaat het? En, en jullie trainen ook bij uh, de academy? Uh, bij de Academy, ja, soms. Ja. Ja, ja, dat, daar zien we hem ook soms. En ja. dan mogen we bij Marcel komen trainen als het niet uitkomt, als we in Haarlem trainen. Oké. Okay. Dus uh, maar dat Ardek, de judo-trainingen zijn natuurlijk uh, bij Cademy nu in Haarlem. Ja. Ja, ja, bij de Cademy Sportal. Oh, bij Cademy Sportal. Oké. Daar hebben we een mooie zaal en daar trainen we eigenlijk elke dag. En wie traint jullie dan? Onze trainer Tijme Brinkemper heet hij. Die traint ons eigenlijk elke dag. En dan op donderdag soms. Als we geluk hebben, krijgen we nog één keer les van Core in de week. Cor van de, de, geest. de geest, ja. ja. ja? En, en zijn zoons, doen die ook mee in de verhaal, Ja, Finn, Finn en Björn. Oh nee, Dennis oh, en uh, Elko. Die, uh, dat is allebei goede ja. jodokas, jo jo jo jo jo dus hè? Ja, dat zijn goede Zeker. Ja. Ja. Die zijn doen... soms ook op de mat dan op die donderdag. Ja. En die ja. geven hem soms ook nog. Uh, dus Dennis die, uh, staat dan of naast zijn, uh, naast zijn vader... of hij doet zelf uh, die les ja. geven op donderdag. Hij is toch veel meer bezig om hem te presenteren? Ja, hij is daar ook wel heel veel mee bezig, maar... Hij vindt dan wel zijn tijd om op die donderdag uh, met de oude garde... want daar komen ook veel ouderen dan ook nog ja. uh, bij mm -hmm. te kijken... om dan ook nog uh, jullie les te geven okay. en zelf een potje soms beter te doen. Ja, jullie zeggen net elke dag, trainen jullie elke dag? Ja, we, we, hebben, we zitten nu in een schema richting het WK. Uh -huh. En daar hebben we vier dagen dat we um, keihard moeten trainen en één dag rust hebben. Dus uh, dat is eigenlijk ons schema. Ja, okay. Niet ja. elke dag, maar ja, wel nee, de, de overige tijd. Meestal ja. twee keer per dag. De normale schoolweek bestaat uit maandag in de ochtend, maandag in de avond. Ja. Dinsdag in de avond en dan moeten wij naar Papendal in Arnhem. Okay. Want het is verplichte training. Ja. En, uh, anders mag je niet uitgezonden worden naar de internationale wedstrijd. Okay. En dan woensdagochtend uh, training, woensdagavond training, donderdagochtend training, avond training. Vrijdagochtendtraining, vrijdagavondtraining <laughs> so. en zaterdag zijn wij te vinden in Middenduin om hard okay. hard te lopen. In Respect, de hoor. En s'avonds sa lekker een biertje drinken door. <laughs> <laughs> dat, dat zit er nog zit niet zitten nee. nog niet in. Uh, nee, nee, nee, nee. Maar wanneer gaan jullie uh, zeg maar in de hoogste klasse? Uh, uh, uh, Judo, Judo Judo uh, Bij de senioren. Dat duurt nog een tijdje, want we zitten nu Hoe oh, oud moet je dan zijn? Ja, de, boven de 23. Boven de 23 okay. 20, ja, want ah. we zitten nu in de kadettenperiode. dat onder 18. Dat is nu ons, uh, ons laatste toernooi komt eraan, de WK. En uh, daarna gaan we naar de junioren, dat is onder 21. En daarna ben je eigenlijk uh, senior. Ja. Dus okay. ja, jullie zitten natuurlijk op school. Jij vertelde net, jij zit op het Kahneman. Op het Mendel. Op Mendel inderdaad, ja. en jij zit op het hè? Ja, klopt. Ja. Uh, die die scholen houden rekening met jullie topsporters, uh, Ja, jullie, uh, bij tof, mij wel. Ja, of ja het, uh, het is heel fijn. Ik, partij niet. Uh, jawel, no. wel. <laughs> Maar bij mij is het heel fijn, want... Ik zit in een speciaal topsportprogramma en ze kunnen gewoon heel veel voor je regelen. Als je iets aangeeft, dan. Uh, ja, mijn mentor die helpt me dan heel veel om dat te kunnen regelen. Ah, en ah. Zodat het mij zo min mogelijk moeite kost om dat te gaan regelen. Want het hangt allemaal af. Het kost wel allemaal energie om dat te gaan regelen. In plaats van dat je dan gaat trainen. Hij ah. ja, ah. mocht ook een vak laten vallen. Oh, okay. ja. of, uh, omdat hij uh, druk is met sport. En dat is op mijn school is dat niet zo. Nee? Oké. Okay. Okay. Dus dat hey, maar, Ben jij nou beter dan hij? Beter in judo? Ja? Nou, dat wil ik nog helemaal niet zeggen. Hij, is ook, uh, hij, heeft, hij kent ook zijn kwaliteiten. En dat, dat, dat, dat ik dan één toernooi hoger scoor dan hem, dat, dat is gewoon een momentopname. Want ja. hij, heeft, hij, hij kan ook supergoed judo. Maar ja. spelen jullie vaak tegen elkaar? Ja, we spelen wel vaak tegen elkaar. Ik ben iets zwaarder als Morris. Morris mm -hmm. 60 kilo, komt uit een 60-kilogram-categorie en ik in een 66 kg categorie um, dus dan zou ik Wat mij geven. jullie dan? Ja, zes kilo dus. Zo, dus dat is, dan zou ik, is ja. niet te zien. Nou, <laughs> nee. nou je nee. ziet wel dat ja? Tijn iets zwaarder is volgens mij. Ja, maar maar dat he. wordt nog een dingetje, <laughs> want jullie wilden niet in dezelfde categorie. Uh, nee, omdat dat voor... er maar eentje voor het land kan uitkomen ja. in één categorie. Hè? Dat was voor de jeugd olympische Spelen zo okay. speciaal, Er mag er maar eentje. Um, ...uitkomen in, in, in één categorie, zeg maar. Yep. En bij de EK en de WK mogen er twee uitkomen in, ja. in elke categorie, zeg maar. Dus jij moest veel aan de pindakaas en de brinta. Ja, ja, En, de, brinta en, ja, de, en de, de, de eieren. eieren. En, ja, klopt. <laughs> jij dus mocht een weer, alles eten. Ja. <laughs> maar is je voedsel er uh, aangepast Ja, mijn voedsel is zeker aangepast. Ja, toen ik, uh, ik zat in de, uh, vorige keer zat ik in de onder 55 kilogram. Uh -huh. En uh, nou, mijn doel was dus naar de 66 kilogram te gaan. Dus dat um, is een verschil van 11 kilo. Dus dat is wel gewoon over de zomer best wel wat uh, veel eieren. Uh -huh. en moet je zitten, we echt wel gewoon uh, te denken aan rond de 3500 calorieën per dag. Zo. Hou er dan gewoon structureel bij en dan kom je gewoon mooi aan. Ja, ja. ja. Nee, maar de voedingsdeskundigen zitten er ook omheen waarschijnlijk. Ja, ja, ja en ja, de trainer die helpt me heel hartstikke erg mee, Thijme ja. Tim ja. Dus dat was ook gewoon een fijne begeleiding. Ja. Heet, ja. Ja. Maar wat vind je er zo leuk aan? Of wat vinden jullie er zo leuk aan? Maar het, het spelletje is gewoon heel mooi. want... Ja, je kan de ene week van iemand winnen... en de andere week kan je ook weer van diegene verliezen het, het is eigenlijk gewoon elke dag een wedstrijd tegen jezelf... om elke dag een stapje verder te komen dan dat je gisteren was. Dus het is, ja, het is gewoon heel apart. En je moet ook wel een beetje gek zijn om echt uh, goed te judo, hoor. Ja. Want, uh, <laughs> Het is niet een normale sport, zeg maar. Nee? wat, wat is er abnormaal aan? Ja, je, je laat je gewoon elke dag, laat je je misschien wel honderd keer op je hoofd gooien. Dat, dat kan ja. bijna ja. niet. Kan nooit goed zijn. <laughs> dat zei. kan bijna niet. Goed zijn. Maar jullie uh, werken nu naar de WK, zei ja. jij? Ja, uh, klopt, ja. Waar, waar is dat en wanneer is dat? Dat is in Sofia in Bulgarije. Dat oh. is ongeveer over anderhalf week. Kom nog eens ergens. Ja, klopt. Die kom op 28, 28 augustus bij jullie. Ja. ja. ja. Augustus, ja. Leuk. Dus, en, en, en, en dat is een WK. Ja. ja. ja. Dat is de enige kans. Ja, wel wel. ja, We doen gewoon allebei mee met de top van Europa. Ja. En ja. Uh, er zijn allemaal goede landen zoals Oezbekistan Japan ja. en uh, ja, noem maar op. Die, die zijn er ook allemaal. Ja. Um, dus dat is gewoon een extra sterk toernooi. Maar we moeten gewoon weer, gewoon, uh, net zoals naar de EU, of gewoon weer gewoon ons beste beentje voorzetten. Ja. Kijken waar het ja. schip strandt. En wil natuurlijk gewoon wereldkampioen worden. Want ja, dat is tuurlijk. gewoon echt vet. En jullie ouders, hoe, hoe, hoe helpen die mee? Ja, die, die, uh, die bleef ons ook uh, met de auto heen en weer rijden. En uh, ja. die, die helpen ons mee als er eten wordt, uh, moet, op de tafel moet worden gezet. Als wij thuis komen van training, dan uh, staat er een mooi bord eten voor ons klaar. Dus daar zijn we erg dankbaar voor. dat is echt wel fijn ja. dat ze dat doen. En, ja, gaan ze ook mee naar Bulgarije? Ook, ook, ook ja. ze komen ja? kijken. Ja, ze vinden het kijken ook heel leuk, leuk en ook heel spannend. Ja. Zonder hen zouden we niet nu uh, zo nee, hoog zijn, nee, denk ik. Ja, maar nu kunnen jullie zelf naar de trainingen gaan. Ja, ja, ja, met de broers ja. zal altijd gebracht worden, natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja, duidelijk. Maar ja, het is wel, ja. betaal, wij moeten ook heel veel. Uh, ja, de Bond betaalt eigenlijk helemaal niks voor je. In nee? de eindtoernooien betalen ze helemaal niks. Dus Waarom is de geld? Geldgebrek. Geldgebrek, ja. De Bond krijgt heel weinig geld van de NOCNSF. Ja? Ja, ze hebben gewoon niet genoeg geld om uh, jongens zoals ons en ook anderen uh, ja, te. Ondersteunen, ja. ondersteunen. Dus kosten jullie alleen maar geld? Ja, per, per jaar kost het ja, 8000, 8000 euro. Ja? Per een, persoon. Een, per persoon. persoon. Ja, het Samen wel. de 16.000 euro, ja. Dus we zijn ook hard bezig om uh, sponsoren binnen te, binnen te halen. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. En nou, op welke uh, manier kan je dan sponsoren? Ja, je kan uh, sponsoren uh, door middel van pakketten. Ja? Um, en dan hebben we een goud, een zilver en een brons pakket. En voor vrienden en familie mm -hmm. hebben we ook nog een pakket. Uh, ja, daarmee kan je ons sponsoren en daarmee kunnen wij um, zichtbaarheid geven op um, sociale media. Op onze trainingspakken zouden we eventueel hmm. een logo kunnen zetten. Uh, en op onze trainingskleding waar we reizen zouden we een logo kunnen zetten. Ah, dus daar, daarmee... En wat kost een goudpakket? Een goudpakket kost 2000 euro toch? 3000, ik weet het oh. niet helemaal. 2000 euro en zilver is 1000 en... Uh, brons is 500 ja, euro. Als er nou mensen zijn van bedrijven die denken van nou, dat is misschien wel leuk. Maar, waar, waar kunnen ze nou kijken? Is, is er een, hebben jullie een, een website? Ja, wij, wij, hebben een, wij hebben een Instagram account. Dus we zijn op Instagram. social media zijn we erg actief. Uh, Zwiers. Ja, Tijn Zwiers heet ik. En hij Mor heet Morris Zwiers. Ja, begrijp ik. Dus daar, daarop kunnen ze ons vinden. Ze kunnen ons ook altijd uh, e-mailen via iCloud.com. Oké, okay. okay. ja. Dus dan uh, kunnen ze altijd... Uh, ja, ja, ja zo nou, een... maar voor hetzelfde geld komt er zo'n. Uh, ja, dat zou ik hartstikke fijn vinden. Je ja. ja. weet ja, het niet. Ja. En dan kunnen ze weer. Ja, ja, op heb uh, ge ik geld te geven. ja, ach, jammer. Ja. Ja. Uh, de En <laughs> ja, dan nemen we ook de sponsoren, <laughs> de sponsoren, proberen we ook echt mee op reis te nemen. En het is gewoon ook een, uh, ja, een kans voor hun om te investeren in um, jonge judokas, jonge sporters ja. met de. Uh, met, met potentieel om echt de top te bereiken. Ja, Zandvoort zo, mag best trots op jullie zijn. Ja, dat vond ik <laughs> wel. Ja. Ja. Ja. Maar het wordt wel tijd dat er uh, weer een beetje zoen beetje, beetje komt in de, de Nederlandse Euro. Want het ging wel. natuurlijk niet zo goed. Het ging laatste nee, de laatste Olympische Spelen was het niet. Uh, nee, was helemaal niet. Het was niet best. Ja. Nee. Geen medaille, ja. Maar is dat een van de redenen waarom het uh, Olympisch Comité minder geld geeft? Ja, ja? zeker. Wat eigenlijk slecht is, want ze kijken alleen maar naar resultaat. Maar het gaat eigenlijk om de weg. Om de weg daarheen, ja, ja. om de weg naar elke speler. Elke speler is een soort van cyclus van vier jaar. Ja. En deze cyclus was voor de judobond gewoon heel uh, lastig. Omdat Aha. er waren trainers die weggingen en kwamen. En dat is gewoon heel lastig, ook voor sporters zelf. Want ja. het gaat echt om een band met je trainer. En om hem te kunnen vertrouwen, dat duurt gewoon een aantal jaar. Ja. En dus voor zo'n sporter is dan heel lastig als je een, een, een jaar pas zo'n trainer hebt en daarmee moet je naar de Spelen gaan. Ja, maar dat is altijd gedoe in dat wereldje ja. ook. Hè? Met trainers en dingen. En, uh, ja, en dan heb je een bondscoach behoorpen. en dan mag de, de, de persoonlijke trainer weer niet mee. En, uh, ja. Dat hadden we nu ook bij de jeugdolympische Spelen. Er je mochten maar twee trainers mee en dat werd ja. dan vanuit de bond gestuurd. Ja. En dus dus we waren uh, heel erg gewend aan onze clubtrainer. Ja. En uh, ja, toen moesten we het opeens anders doen met een bondtrainer. Ja. Waar het uiteindelijk wel goed ging. Want uh, ja, je ziet aan onze resultaten ja. dat het ging goed En Het was ook fijn dat we hadden een paar dagen dat we met die bondtrainer ook in gesprek konden. En ja. gewoon een band konden opbouwen ja. met die bondtrainer. Uiteindelijk hadden we allebei echt een goede band opgebouwd. En dan ga je die trainer die op de stoel zit bij de mat wel echt vertrouwen. Ja. Ja, dus... Droomhuis van, van de Olympische Spelen over een jaar of vier of acht uh ja Mooi. dat zouden we wel heel vet vinden ja, dat dat... Zouden, ja. Ja, ik, spreek over, ik spreek over ons beiden maar ja. ik, ik zou dat echt wel dat top. is gewoon de ultieme ja, top hartstikke dan, leuk ja. natuurlijk ja. Ja. Ja. ja dat zou echt mega gaaf zijn ja, ja, ja. want Olympisch spelen volgend jaar weer geloof ik het? Nee. Uh, nee, nee dat in, is, het is ook 28 28 ja. ja. oké okay. ja. is dat een doel voor jullie of zeg je van nou, nou dat komt, komt nog wel daar zijn we nog wel jong relatief jong als judoka's ja. het zou natuurlijk kunnen er liggen altijd uh, kansen maar um, de, de echte pijlen zijn gericht op 2032 in Brisbane. Oké, okay, ja. Brisbane. Okay. Oh, een mooie Zeker. stad ja. in, uh, ja. in Australië. <laughs> ik ben er geweest. Geweldige stad. Ja? Kan ik je nou wel aanbevelen? Ja. Hij is er <laughs> natuurlijk geweest. Ja, natuurlijk ben ik er geweest. Maar, <laughs> ja. <laughs> um, nou ja, goed. Uh, die trainingen... Uh, die, die, die, dat vinden jullie niet vervelend, die trainingen. Ik bedoel, dat is gewoon leuk ook wel. Nee. Denk ik nee is soms, is ja, soms, ja. soms is het wel heel zwaar. Maar ah, het, is, ah. uh, ik, ja, het is gewoon heel leuk. En, ja. Ik denk ook, als je geen plezier in hebt, dan ga je het ook niet nee. blijven doen. Ja, Heb je niet het idee fijn. dat je er veel voor moet uh, opgeven? Ja, of, ook wel, ja. ja? Mm -hmm. Maar alsnog, het, het is het wel allemaal waard. Ja, ja. Hoe meer je ervoor opgeeft, hoe meer het uitbetaald wordt. En dat dus, is ook wel, ja. ja. Zo, ja. En, zo moet je het eigenlijk ook zien. Het is dus ook, ook fijn ja. dat we met... We zitten met alleen maar vrienden op de club. Ja, dus we trainen ja, eigenlijk elke ja. dag met gewoon onze beste ja. vrienden. En ja. daarvoor ga je ook naar training. Dan wordt je... In de ochtend moeten wij kracht trainen, iedere ochtend. En dan... Ja zie je weer je beste vrienden en daar ga je dan mee trainen. Dus dat, ja, is, dat, dat is, is ook wel een hecht ja. geen strand. Zijn jullie ook geïnteresseerd in andere sporten? Nou, op de EOF waren allemaal verschillende sporten. Dus dan konden we een beetje kijken naar bijvoorbeeld handbal of... Volleybal, Ja, ja, zoiets. Dus dat was ook wel leuk. Ja. Voetbal vind ik, ook, vind ik ook hartstikke leuk, ja. Volg je ook uh, Formule 1 of zo? Uh, ja, nee, eigenlijk nee? niet. Nee, maar ik vind het wel altijd leuk om in Zandvoort te gaan kijken. Ja, dat wel, ja. ja. En, en voetballen, welke club? Ajax, allebei. Zo, zo makkelijk horen, je. Je ja. <laughs> mag door naar de volgende ronde. Jij ook, Morrison. Ja, ja, zeker. Nou, nou, iedereen uh, ja, die zo nou, ze vettig hebben. Bij jou, Morrison. Nou, we staan bijna bovenaan. Het is de eerste wedstrijd gewonnen. Dus. Mooi samen de eerste wedstrijd, maar moet ja, het moet ja, ja, ja. ja. ja, ik wel ja. Ik volg het niet zo. Oh, wij volgen echt wel, echt wel uh, Ajax heel erg. Ja. Ja. Ja. Hey jongens, uh, uh, dus het, uh, over anderhalve week zijn we dan. is. Uh, ja, ja, dan is uh, 28ste, uh, ja. We gaan, gaan jullie reden. volgen. Ja, ja hartstikke leuk man. Ja, top. En wanneer ben je nou precies senior, zeg maar? W ja, je uh, hebt ja. eerst vanaf het, het min 18 traject. Vanaf waar wij oh, min 18, vochten. dat doen ja, jullie dat nu dat aan mee? dat deed de en dan ga je naar de junioren. Oh, ja. dan heb, dat is onder 21 jaar. En dan eigenlijk zit er nog een kleine leeftijdsklas daarnaast, onder 23. Maar sommigen tellen die wel of niet mee Dus dat, dat is een beetje waar je aan Maar eigenlijk jaar. ben je na, ja. na de min 21, ben je eigenlijk senior. Nou, jij hebt nog. Nou, Tijn, ja. Morris. Ja, <laughs> ontwikkelen. Hij ja, blijft ontwikkelen altijd, maar. Ja. We gaan jullie volgen ja. in de Bulgarije. Ja, is dat altijd, eh, ergens te zien op een YouTube kanaal of Ja, op. Uh... Uh, je hebt een app, Judo TV. Judo TV. Daar moet je inloggen, heb je een account en dan kan je ons live zien. Oh, dat kun je. Ja, ja, top. top. Uh, Kijken. Gaan uh, we doen. Geen tijd, ja, Dus nee. niks aan de ja, ja. hand. Hey, ja. Hartstikke bedankt, jongens. Heel veel Heel veel succes in ieder geval. Leuk dat we hier ons praten Ja. En nou ja, goed. Ik zou zeggen sponsoren. Uh, ga naar... Uh, tein.zwiers.icloud.com ja. Komen ze naar mailen of ze kunnen naar ons allebei onze Instagram-account gaan. teinsviers.lachstreepje ja, of morgensviers. Ja, en zwiers ja. ja. is met een z. Hè? Dat ja, z. Ja. Hey, hartstikke ja. bedankt jongens en succes ja. hè. Dank u wel. Oké, okay. okay. okay. we gaan weer naar muziek uh, van uh, Maya. Where do I begin to tell the story of how great a love can be?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 So much love That anywhere I go I'm never lonely With her alone Who could be alone I reach for her hand It's always there How long does it last Can love be measured by the hour Now, but this much I can say, I know I'll need her till the stars all burn over. En die Williams en uh, Love Story uh, bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Het is uh, bijna vijf voor half twaalf. We gaan zo meteen uh, een uh, item draaien die we gisteren hebben opgenomen. Samen met uh, Hans en de burgemeester en uh, de wethouder uh, Jan-Jaap de Kloet... over uh, ja, hoe Zandvoort er nu uitziet. Maar we gaan eerst nog even een plaatje draaien. En die is van Marja, maar die zingt het niet zelf... Want ze zien vals, heeft ze gezegd. Nou, laat me horen. I got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 Op ZFM. Nou, ze staan hier op de kermis. En uh, ja. Ja, waarom uh, staan we op de kermis? Nou, we zijn... Uh, de burgemeester uh, uh, komt hier en uh, Jan-Jaap de Kloet, de wethouder. Ja, burgemeester en, wethouder. Uh, uh, een kleine wandeling om uh, een kleine even een kleine update. de organisator van... Uh, de, ja, van de saint de beyond uh, Rob We Gaan we zo allemaal even spreken om te vragen, althans jij gaat ze even spreken, om te vragen hoe het allemaal... Uh, ja. Rijlt. Uh, vinden. Rijlt en... Zeild, zeild, heel goed, dankjewel, jongen. <laughs> Dit is ZFM. Het is uh, exact 14 dagen voor uh, de eerste dag van de Dutch Grand Prix. En we staan hier met uh, de burgemeester Molenburg. We hebben net even een rondje over het, uh, de kermis gelopen. Leuk? Ja, ik vind het heel leuk. En uh, uh, ik moet zeggen, ten opzichte van de voorgaande jaren, uh, is de kermis natuurlijk groter, uitgebreider, uh, meer dynamiek. Uh, bij de evaluatie kwam de opmerking, dat ze wel wat meer mogen bewegen op die kermis. Nou, je ziet dat het gebeurt en wat ik zelf persoonlijk echt te gek vind is het reuzenrat. Dat hoort er echt bij. Ja. Uh, en het hij is één zelfs... jaar niet geweest, nee. dat was toch een gemis hè? Ja, en uh, hij staat er nu. Dus dat is, uh, is prachtig om te zien. Oh, ja. en, uh, nou, ik ben ook blij dat er gebruik van gemaakt wordt. Ja. En, dat mensen... en ik zie hem allemaal mensen blij en de zon schijnt. Dus, joh, uh, ja, ik ben je nog niet geweest? Ik ben uh, dit jaar nog niet in het geweest, maar voor, de, de, de vorige keer wel met mijn uh, neefje. Uh, en was, die deed heel stoer, maar het waaide heel hard. En die zat uh, um, uh, op een gegeven moment echt... Oom uh, David, ik vind het toch wel heel eng! <laughs> nou, hij staat er nog even, dus ja. je nog alle kanten. Ja, maar jongen is ondertussen twee jaar ouder. Dus ja. <laughs> dit wordt de vijfde keer uh, de Grand Prix, uh, tenminste in de laatste rij. Uh, ik neem aan dat de boeken gewoon uit de kast worden gehaald. En dat het geen enkel probleem is om dit te organiseren. Nou, er zijn natuurlijk wel een paar veranderingen. We hebben een, een nieuwe uh, directeur bij, bij het racefestival, bij ja. Zand van Beyond? Um, dus uh, er zijn wel degelijk wel aanpassingen. Naar um, aanleiding van vorig jaar hebben we de, met name de toegang in de Haltestraat dusdanig georganiseerd dat je een bandje moet hebben. als je tussen de 18 en de 25 bent om alcohol te, te kopen. Ter voorkoming van het feit dat kinderen te makkelijk aan drank kunnen komen. Dat was ook een evaluatiepunt. Uh, dus aan de ene kant is veel hetzelfde. Aan de andere kant doen we ook een hele hoop dingen. Uh, ja, weer net even slimmer en beter dan de vorige jaar. Dat was, uh, ik, ik dacht dat twee jaar geleden was uh, dat de vrouwen nogal uh, zeg maar, uh, uh, die, die hadden problemen op het circuit met uh, mannen die uh, wat drank op hadden, et cetera. Ja, er is, uh, uh, twee of drie jaar geleden was daar inderdaad sprake van. Nou, daar heeft toen de Dutschampri heel goed op ingespeeld door meldpunten uh, in te richten. Door ook overal duidelijk te maken, als het je overkomt, meld het meteen. Dat is ook, we, we, er lopen hier natuurlijk ook heel veel mensen rond, ga gaat best wel drank in een man op zo'n uh, ja, ja. zo racefestival. Dus ik zeg ook, als je lastig gevallen wordt, meld het meteen, meld het bij het personeel, bij de beveiliging, politie. Eh, want dan kunnen we er ook gewoon adequaat en hard op optreden. Ja, want volgend jaar is de laatste Grand Prix, hè? Mister, ja. ja, Je weet het nooit of je nog een keer terugkomt, maar goed, het is waarschijnlijk de laatste, uh, Is het jammer voor standvoren? Ja, het is natuurlijk buitengewoon jammer. Ik bedoel, je ziet uh, wat, het, uh, wat het betekent voor het dorp. Niet alleen in, uh, in dat het gewoon een, een prachtig evenement is om binnen je, binnen je dorp te hebben. Maar ook voor de naamsbekendheid, we, we zien echt ook gewoon mensen van over de hele wereld naar Zandvoort komen als gevolg van die Formule 1. Nou zal dat niet meteen verdwijnen, dat effect. Maar, uh, dus ik vind het jammer, maar ik vind het ook begrijpelijk. Ik uh, denk dat, uh, uh, dat er straks zes hele mooie edities hebben gestaan. En de jongens die dit organiseren vanuit de Dutch Grand Prix doen dat allemaal op eigen titel en eigen geld. Uh, dus ik snap ook dat ze op een gegeven moment de keuze maken uh, van ja, willen we dat risico nog langer blijven lopen. Ja. Dus het is een cadeau, Zandvoort uh, uh, bestaat langer zonder Formule 1 dan met. Uh, dus het is een hele mooie kerst op de taart en uh, laten we daar vooral twee jaar nog enorm van genieten. Ja, ik dacht dat de, de laatste vraag, ik dacht dat de eerste keer uh, dat hij hier werd gehouden, 2021, dat jij de, bij de prijsuitreiking was. Uh... Uh, ik ben uh, één keer, dat was niet de eerste keer, maar ja. de tweede keer heb ik uh, een, uh, een prijs uitgereikt, de tweede prijs. Um, ja, ze proberen altijd mensen te vinden. Arthur van Dijten, commissaris heeft het een keer gedaan. Um, altijd, uh... dit, dit jaar weer uh, beurt aan burgemeester? Ik ben nog niet gevraagd om dat te doen. En als ze me vragen, dan kom ik graag op Draaf. Ja, dat ja. hoort ook een beetje bij mijn vak weer. Ja, begrijp ik. Dus, uh, ja, ja. Maar uit, linten doorknippen. Er zijn genoeg mensen die, uh, die daar belangstelling voor ja, ja, ja. hebben. Hartelijk dank en uh, veel plezier met de Grand Prix. Nou, en jullie ook. Ja, dankjewel. Dit is ZFM. Zf. Oké, okay, we staan uh, hier met de wethouder Jan Jaap de Kloet, het wordt jouw de derde keer? De, als het gaat over de Grand Prix wordt ja, het... No, de, nou ja, dat ja, is ja. ja, maar dat is de derde keer inderdaad, ja. de derde editie die ik ga de meemaken. Editie. Ik vroeg het net aan de burgemeester ook al, wat dat betreft, uh, je kunt gewoon uh, alles uit de kast halen en het is klaar lijkt mij alle boeken zijn geschreven erover. Ja, wat ik al eerder heb gezegd, het is uh, niet routineus, maar je merkt dat we ervaring hebben. Ik denk dat het, het belangrijkste is dat we snel letten op de dingen waarvan we vorig jaar zeiden: die behoeven even wat extra aandacht. En dat zijn vaak kleine dingen. Uh, Noemen ze er een? Nou, als bijvoorbeeld hele vergunningen het Er zitten ook heel veel vergunningen zitten erbij, zowel voor Zandorf-Beyond, maar ook we hebben natuurlijk veel contact met het uh, circuit en de Dutch Grand Prix over het verlenen van vergunningen. Uh, dat pakken we nu gewoon eerder op en uh, dat hebben we gewoon eerder in, in de gaten. We weten ook sneller waar we op moeten letten en uh, je merkt dat dat gewoon soepeler verloopt, dat is zeker zo ja. Ja, Er waren wat problemen met doorlaatbewijzen in Adenhout, heb ik begrepen. Is dat helemaal opgelost nu? Dat is helemaal opgelost. Is, ja? uh, elk... Hoe kan dat nou? Want... Ja, dat, dat heeft allerlei oorzaken. Uh, volgens mij was het in dit geval de postbezorging. Wil ik niet de fout uh, of de, de stof? Ja, dat, dat, dat, in, in zo'n... Uh, organisaties, het gaat die doorlaatbewijzen. Er gebeurt er zoveel, er moeten heel veel dingen verstuurd worden. Uh, mensen kunnen zich ook gewoon aanmelden via de site om een doorlaatbewijs op te vragen. Of ze krijgen hem thuis. Dus, er zitten heel veel elementen in. Mm. En dat kan wel eens gebeuren. Voor mij was het nu één straat dat het dan uh, even misloopt. Maar volgens mij is het uh, goed opgelost. Ja, nou een aandachtspuntje voor volgend jaar waarschijnlijk hè, de laatste keer. Oh, Jammer. Nou, dat, is, dat is zoiets waar je zegt, nou dan moeten we volgend jaar even goed het, de focus op leggen. Ja. Ja. Dat het overal goed gebeurt. Uh -huh. Wat hebben jullie nou geleerd, uh, van bijvoorbeeld van de laatste twee keer, wat je nou in deze editie kan gebruiken? Nou ja, de editie zelf, dus het evenement zelf, zeg ik altijd, dat organiseren wij nee, niet. Nee, dat echte, klopt. De echte Formule 1, dat is echt aan het circuit en de organisatie die daarbij hoort. Uh, wat Central Beyond uh, betreft en het racefestival uh, hebben we wel gezien, en dat zie je ook in de politieke discussie dat wat er in de Haldenstaat gebeurt, dat beter gereguleerd is ja, nu en dat ging met name over de alcoholverkoop aan minderjarigen. Ja. En daar wordt nu uh, beter op gelet. Het, ja. ja. het bandjesysteem, wat Aha. de burgemeester ook zei, de toegang wordt gereguleerd, dus uh, dat is echt wel een heel groot verbeterpunt uh, geweest. Ja, het is jammer dat uh, Rob Langenburg het niet van de eerste, vanaf de eerste editie hebben gehad, de Ja. ja kort ik... aan uh, de voorgangers kan ik weinig over zeggen. Dat is geregeld voordat ik hier aantrad. Ik wil niet zeggen dat als ik er was geweest, anders was geweest. Het is ook aan de stichting. Het is echt een stichting Stans of Beyond die dat regelt met een eigen raad van toezicht, eigen verantwoordelijkheden, eigen begroting. Dus die hebben dat toen met allerbeste weten gedaan en nu ook trouwens. Volgend jaar de laatste keer voorlopig dan Ja, voor de wel. En is dat dus een groot gemisverstand verstand voor de. Ja, kijk... Het staat op de wereldkaart, Zandvoort, ja, en uh, ik maak altijd het rijtje en doe ik nu weer graag. Uh, het is uh, Miami, uh, Abu Dhabi, Singapore en Zandvoort, uh, in, in die orde vergroten grootte moet je het zien. Dus ja, natuurlijk het straat af op het dorp. Ja. Uh, aan de andere kant is er ook gezegd, uh, ook in de gemeenteraad, dat uh, het racefestival zelf zo'n opmaat moeten zijn voor een extra feestweek in, uh, in Zandvoort. Uh, dus laten we kijken dat we op die manier daar nog een uh, vervolging kunnen geven. Ja. Nou, het is niet helemaal duidelijk of je er volgend jaar bij bent. We krijgen natuurlijk een verkiezing in maart. Uh, misschien dat je dan nog wethouder uh, bent, hè? eind augustus. Zou kunnen. Zou kunnen toch? Ik bedoel, uh, het kan heel lang duren zonder uh, formatie Het is alleen hem. maar als, de, als het volk hem roept. Ja, als het volk dus hem het roept. Dat ook wel vaker bij jullie. Zet, Daarom zijn jullie mijn favoriete duo. Ja. Uh, wat ik elke keer zeg, als het volk mij roept, ga ik er zeer serieus over nadenken. Ja. Maar het heeft met de verkiezing te maken en daar de uitstel van. Uh, coalitieonderhandelingen, coalitieprogramma. Ja, ja, dus, uh, ja, ja. Maar ik moet wel zeggen dat de afgelopen nou, dik 2,5 jaar dat ik hier zit uh, dat ik buiten gewoon veel energie uh, dat heeft me heel, heel veel energie gegeven. Uh, en ik, eh, ik heb het gevoel dat ik heel veel energie heb gegeven. Ja, ja. En ik heb met ongelooflijk veel plezier gedaan. En nog steeds. En ja. ik heb ook gezegd, tot en met de verkiezingen ga ik gewoon Hard door, want er is nog veel te doen. Ja, nou ja, goed, inderdaad veel te doen. Ik uh, wil er niet diep op ingaan met woningbouw, et cetera. Oh, ja, woningbouw kan nog wel eens een klein stootje gebruiken, toch? Woningbouw. Uh, ik heb gisteren nog een gesprek gevoerd met een van de inwoners over de openbare ruimte. Want dat, uh, ja. ja, zeker met het mooie weer en zeker als het nog een keer tussendoor regent, dan uh, ja, alles groeit uh, en bloeit, en ja. bloeit uh, met de grote snelheid uit de grond. Uh, dus dat is ook zeker een aandachtspunt. Hij is ook heel erg bezig met een grote slag te maken in het dorp om uh, te vergroenen. Uh, zeker de grote ontwikkelprojecten en de woningbouw, dus er uh, is nog heel veel te doen. Dat geloof ik graag, ja. Nou, ik wens er heel veel succes mee en bedankt in, in ieder geval. Dankjewel, jullie. En uh, ja, nou, graag gedaan. Ik uh, veel ja. plezier uit. Dan. Ja, hetzelfde, hè? oké. Okay. Dit is ZFM. Goed, we staan hier met Rob Langenberg, uh, directeur mag ik zeggen van uh, Soul for Beyond, of, uh... ik mag ook gewoon je en jij zeggen. Ja, oké, okay, nou ja, ben nou, ja. ik dat wel inderdaad, ja, maar uh, ja, ja. Je weet het, ik noem mezelf altijd de organisator van de site events ja. van de Formule Ik zag je trots uh, door de kenners heen lopen, dat is uh, uitgebreider dan vorig jaar. Ja, dat was ook de opdracht. Hè? Ja. Wat ik gedaan heb, en dat blijf ik maar herhalen, ik heb natuurlijk heel veel geluisterd en gepraat, maar ook heel veel gelezen. En in de evaluatierapporten stond dat men meer snelheid wilde. Ja. Uh, dat het allemaal net even wat groter mocht. Nou, je ziet, we hebben een stukje uitbreiding hier op de Favage Boulevard. Maar ah, wat ik vooral gaaf vind is het reuzenrad is 10 meter hoger. Ja, oh, 10 um, meter hoger wat Ja, volgens mij was hij vorig jaar 24 en nu is die richting 38 aan het gaan, dus wel nee. iets meer zelfs. Nou, 10 en... keer zoveel reden om voor mij helemaal niet in te gaan. Maar... Nou, nou, ik ben er zelf net in geweest, super tof. O, ja. uh, het circuit kan je niet zien, maar het is ongelooflijk mooi om te zien hoeveel je over Zandvoort en de duinen ja. en op het zand kan kijken. Ah, ja, wat ik gewoon super gaaf vind is die geos en de... Uh, en de breakdance, ja, daar zit snelheid in. En dan uh, zie je ook meteen wat dat doet met de ja, sfeer hier. Ja. Dus ja, ik ben zeker trots. Nee, dat begrijp ik. Uh, nou goed, uh, we hebben natuurlijk al uitgebreider gehad uh, op ZFM ook uh, over uh, Sanford Biond. En een van de hoogtepunten wordt, het, uh, wordt uh, de de de de, kars, hè, de ja, ik ben benieuwd wat jij een van de hoogtepunten noemt. Want ik no, heb ja, het gevoel het dat ik elk hoogtepunt. dat ik van de hoogtepunt naar hoogtepunt ga. Nou, ja, ik doe niet de kleurwedstrijd, maar. Uh, nou, dat de... vind ik ook wel. Ja, weet je, daar een... zijn menig kinderen. Dat doe die niet aan mee. Die... Ja, nou, weet je dat dat ook mag? Daar kreeg ik de vraag van: mogen wij als volwassenen ook meedoen? Ik zei: Nou, ik heb echt hele leuke prijzen. En echt waardevolle prijzen ook nog. Okay. Dus het kan zeker. Nee, ja, voor mij is elk onderdeel echt wel een soort van nee, hoogtepunt. Dat ik. Maar dit maakt het heel fysiek. Kijk, ja, die, die ja. tekenwedstrijd, dat doen mensen thuis. Ja, ja. En ik vind ze straks in mijn postbus. Maar hier is het heel fysiek. Ja. Ik bedoel, kijk eens over die boulevard hoeveel ja. vlaggen er hangen. Ja. En, uh, nou, dan laat ik het anders stellen. Waar kijk je het meest naar? Uh, 1 september? <laughs> nee. dan, ga je op, dan ga je opruimen toch? Ja, dan hoop ik dat het al ver opgeruimd is. Nee, ja, ik, Toevallig had ik net van de week uh, uh, met mijn team over van jongens, we gaan nu van, van het een naar het ander. We zijn deze week vooral gefocust op de kermis. Volgende week zit de focus wat meer op de zeepkistenrace. En als je zeepkist er is achter rug, dan zijn we volop bezig met... gashuisplein, ja. Haltestraat, uh, Boulevard Benaar. Val je in een zwart gat? Wat, wat ga je daarna uh. doen dan? Dat, dat is als je 25 jaar ervaring hebt in die events, weet je dat dat zwart gat er is. Ja. Ja. Ja. Gelukkig doe ik ook nog een leuke opdracht voor de gemeente Dordrecht met de Tour of Holland. Dus ik val niet helemaal een zwart gat. Okay. Maar het zal wel even wennen zijn. Ja, dat ik wel. Ja, want ik merk wel dat ik er nu uh, niet alleen gevoelsmatig dag en nacht mee bezig ben. Maar ik ben dat nu ook fysiek. Ja. Uh, dus niet erg, want ik krijg hier ongelooflijk veel energie van. En je doet het volgend jaar ook nog? Weet ik niet, daar, daar besteed ja, ik niet over. Maar als die vragen? Uh. Ja, als ik vragen wel. Ik bedoel, ik ben niet aan deze opdracht begonnen om het naar eer te stoppen. Nee, is... Maar formeel gezien gaan we eerst met z'n allen evalueren. Uh, dan uh, is de Raad van Toezicht degene die bepaalt of ik door mag gaan. Uh, uh, maar ik zou doodzonde vinden als we dit niet doen. Maar ik zeg altijd, jongens, we zijn op de goede weg. Ja, ja. Maar laten we eerst met elkaar maar eens zorgen dat we 1 september redden. Dat we dan om kunnen kijken en zeggen, wauw, wat was het gaaf. Ja. dan gaan zit, we... zit je op het circuit trouwens, 31 augustus? Nee nee nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Kijk, ik heb formeel wel accreditatie, omdat ik uh, in het uh, operationeel commando centrum ja. moet kunnen komen. Maar nee, ik ben in het dorp. Ja. Ik ben in het dorp, ik ben in Zandvoort Noord. Uh, ik ben uh, op het ja. Gasthuisplein, ik ben in de Haltenstraat, uh, ik ben ah, bij, terecht, de, terecht. bij de Zico Sport uh, racecafé hier ja. straks. Op... Ja, die komt, hier, die ook staan, die komt hier ook te staan. Leuk. Hoor. Dus ik vlieg van uh, Hot naar her, maar ja. wel is antwoord. Oké okay, Rob, nou hartstikke bedankt. Uh, ik wens je enorm veel succes. Dankjewel. En op naar 1 september, zullen we zeggen. Ja, ja nou, laten we Naar we de maandag. Genieten, we gaan eerst een hele mooie, mooie race. Dat is het, dag voor dag genieten. Dankjewel. Nou, we hebben zowel burgemeester Molenburg als wethouder De Kloet en Rob Langenberg, de directeur van Zalmwiel, gesproken. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het een heel uh, duidelijk verhaal wat ze hadden. Ja. Ze zijn uh, trots, en dat zijn wij eigenlijk ook. En dat zit er natuurlijk perfect uit hier in. We hopen dat. Heel veel Zandvoort is er ook pret aan beleven. Ja, en nu maar hopen dat er geen rare dingen gebeuren, hè, tijdens ja, dat de, de weekend. Maar dat denk ik niet. Ik denk het ook uh, Zoals Verstappenwind uh, of zo, weet je wel, dus ja, ja, dat zou iets ja, heel ja, raars zijn. Dat zal heel raar zijn. Ah, ja. Nou Hans, we gaan terug naar de studio. Oké. Okay. Terug naar Hans en Ger. Goed zo. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM. Tonight, I'm a queen on a throne. Queen for the night. Nou, wat wil je nog meer? Hé, Hans? Ja, inderdaad. Uh, Queen for the night. Uh, we gaan alweer <laughs> aan ons laatste onderwerp, uh, Ger. Ja, het, het, uh, ja, het is uh, 17 minuten voor 12. Dus het ja. schiet, schiet weer op, hè? Het schiet weer op. Jij en, zei en, het al. Het wordt vanzelf 12 uur. Het wordt vanzelf 12 uur. Er um, hoeft we vrij weinig aan te doen. Nee, dat is waar. Bij ons is aangeschoven Erik Weijers van het circuit Zandvoort. Uh, jij had een hele prachtige uh, omschrijving. Wat, wat nou zijn functie was daar? Chief Executive, Chief Executive Sports of... Officer. <laughs> ja, Chief Sports <laughs> ja, je moet ja, nee, Nou ja, ja, mooi hè. Doe je ja, voor of ja, ja, niet? Ja, ja, ja. Ja, ja, prima. Welkom trouwens, uh, Erik. Um, ja, gewoon wat, wat, wat, wat, in, in, in, in Nederlands... Uh, ja, is hij echt een Nederlands. Uh, sportief directeur. Sportief directeur, uh, ja, ja, directeur ja, ja, inderdaad. Daar komt het ja, op neer. Ja, ja, ja, uh, dus ja, alles ja. wat met raceauto's te maken heeft... wat bij ons hard rondjes rijdt... en alles wat ja. daarbij komt kijken... Dat, uh, Eigenlijk is het zo dat jij... Uh, buiten zeg maar, de, de Formule 1 uh, wereld. In alle races zeg maar, een klein beetje bepaald. En, ja. En, en ja, ja, als je kijkt wat voor naar de, de, de, de, de, de, de, de rest van de, de sportkalender ja. of het circuit, hè, dus van DTM tot de historische <coughs> campagnie of GT World Challenge, maar ook club, Nederlandse clubraces, ja. bijvoorbeeld van DNRT of van de Supercar Challenge. Al die contacten, dat... Uh, ja, dat, uh, ja, dat... En dat doe je al een ja. tijdje, hè? Ja. Dat doe ik zeker al heel lang, ja. ja. ja. 31 ja. jaar was ik ergens? jaar, ja. Hoe ja. oud was je toen je begon? Uh, ik was 24. Dan weet je uh, meteen hoe oud je ik, bent. Toen denk ik in uh, niet, ja. Ik <laughs> op, eigenlijk, aan het einde nadagen van mijn ho studie ja. ben ik echt op gaan werken. En daarvoor heb ik ook al een paar jaar meegelopen als, als vakantie. Oh ja? Dus ja, okay. ja Reesde jij zelf toen ook, of niet? Of ik zelf racede? Yeah. Nee, toen niet. Uh, toen deed ik wel af en toe racecursus. Die had je toen nog. Hè, je, yeah. uh, wat is het? Uh, 14 zaterdagen? Van uh, Alfred Abben is er zo. Ja, je had denen af, de af, af en toe. Abben is ja. Die heb ik ook ja. gedaan. En op zaterdag had je dan de Rensportschool met Huub Meulen en ja. van Ieperen. Ja. dat heb ik ook gedaan. En dat deed je dan in de winter met een oude Opel Ascona. Ja. En dan uh, had je heel veel lol. Nee, zelfrezen was toen gewoon niet, uh, niet bereikbaar. Nee. Uh, dat heb ik later wel uh, wat kunnen doen, een aantal jaren. Maar dan hebben we het echt pas over vanaf 2008... dat ik een aantal ja, ja. jaar actief oh, okay. heb ah. geweest. In, in, niet in Nederland, maar in Duitsland. Ja. Dat was ook heel leuk. Maar ja. uh, wij kwamen een bericht tegen dat jij gaat stoppen eind uh, volgend jaar. Ja, dat klopt. Dat is, uh, is, dat, het, uh, dat is zo, inderdaad. Ja. Nou, ja, en, en, en dan? Een uh, enorm soort gat natuurlijk. Nou ja, nee? dat zou best kunnen. Uh, dat, <laughs> ja, dat, die kans is er. Uh, maar goed, uh, op een gegeven moment maak je een afweging... Als je zo lang dit al doet uh, en ik ook nog wel wat andere dingen wil doen uh, in, in het leven, uh, denk zo, ik, ja, weet je, het is nu echt een hoogtepunt, ja, die Formule ja, 1-periode ja. die, uh, die we eigenlijk tien jaar geleden nog niet konden zien aankomen nee. dat die überhaupt ooit zou gaan gebeuren. Nou, die heb ik meegemaakt vanaf de allereerste gesprekken uh, die met de Formule 1 zijn gevoerd, daarna ook natuurlijk die hele verbouwing van wie die organisatie opzetten en nu dit geweldige evenement dat plaatsvindt. Ja, weet je, en natuurlijk, circuit gaat een weet ik zeker, een hele gezonde toekomst tegemoet. Want het uh, ligt een prachtige baan, een prachtige accommodatie. Maar gaat toch natuurlijk, ja, Formule 1 komt, komt voorlopig nee, niet meer terug. En nee, ik nou, ja, wel. weet je, het is een keer mooi geweest. Nou, wat, is, wat, zou je, wat zou je willen gaan doen? Dat weet ik nog niet. Meen je dat? Nee, dat weet ik echt serieus nog niet. We nee, voorlopig even niks. In de autowereld een beetje, misschien? Ja, dat dan zou misschien kunnen. natuurlijk. Ja. Uh, ik zie het wel, ik, ja. uh, ik heb de tijd en ik, uh, ik uh, ga het dus rustig bekijken als ik alles even afgerond. Uh, op het circuit en dan uh, zie ik wel. Maar goed, voorlopig is dat pas over ruim een jaar. Ja, dat is ja. waar. Uh, hoe hebben ze gereageerd reageer, bij het circuit? Uh, nou ja, op zich. Ja, ik, ik heb veel me, mensen die, die zeggen ook ja, we begrijpen het wel. Weet ja. je? Dat je gewoon na zoveel jaar, dat je dan toch een keer zegt van nou ja, het is een keer, is een keer mooi geweest. Ja. En, uh, uh, uh, uh, het is natuurlijk toch een, een, een, een, een, een. Het is seizoenswerk. Aan de ene kant heeft het voordelen. Hè? In de zomer heel druk, in de winter heb je het wat minder hm. druk. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk nog nooit eens een keer een, echt een normale rustige zomer hebt kunnen ja. meemaken de afgelopen uh, 32 jaar. Ja. En, uh, en dan kun je dan nu wel eens een keer doen. Dan kun je dingen ja. gaan doen die, die andere mensen ook doen. In maar ja, als je nog negen jaar doorgaat, dan kan je wel een gauw horloge. Uh, ja, nou ja. Die moet ik dan maar voor mezelf komen. Ja. Ja. <lacht> nee, jij zegt het al straks, is zit een, een circuit zonder Formule 1. Nou ja, maar dat was ervoor natuurlijk ook al. Carol. Maar ja. uh, dat ben ik met je eens. Maar uh, ja, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog in standvoort omdat ze die Formule 1 gehad hebben. Uh, hoe, hoe zie jij ze met maar de toekomst? Ja, nee, nou ja, kijk, is die gestond? Uh, ah, ja, 100%. Ja, ja nee. Kijk, uh, er is natuurlijk een heel groot verschil met uh, de jaren 80 toen de Formule 1 uit Zandvoort ging. Ja, wegging. dat is waar. He, toen uh, lag er een, uh, de Formule 1 ging weg uit Zandvoort... omdat de, het circuit niet meer aan de veiligheidseisen want nee. deze faciliteiten waren uh, een zootje eigenlijk om maar zo te zeggen nou ja, ik, ik, en, en, en, en er was geen geld nee. uh, eten, nou, er ligt nu een, een, een prachtige accommodatie die aan alle internationale veiligheidseisen voldoet die de via stelt en het circuit is ook financieel gezond Dus ja, weet je, d, d, d, d, er zit niks in de weg om nog jarenlang hier een prachtige exploitatie van een, een autosportaccommodatie ja, te hebben ja. waar ook hele mooie internationale evenementen verreden geworden zoals we ook in die 35 jaar hebben gedaan dat er geen in zand ja. was. Want, dus ja, is zonder want weet je, mensen vergeten het heel snel. Ik wou ook eens van ja, maar wat gaat er dan met vier gebeuren als de kampioenschap? Zeg nou ja. Om wat we 35 jaar daarvoor ja. ook gedaan hebben. Is er een kans dat de, de, de, het wel als trainingscircuit voor Formule 1 uh, blijft dat bestaan? Zou best Die kans dus zeker is. Ja, uh, ik was zelf uh, vorige maand was ik een uh, weekend in Zuid-Frankrijk bij het circuit van Paul Ricard uh -huh. om een evenement te bezoeken. En uh, nou, daar rijdt de Formule 1 inmiddels al drie jaar niet meer. Maar daar kwamen op zondagmiddag kwamen gewoon een paar vrachtwagens van McLaren het terrein op rijden. Want die gingen daar de volgende dag testen. Uh -huh. hè. Dat betekent dat uh, zolang wij hier in Zandvoort gewoon over de juiste uh, licentie beschikken... om met Formule 1-auto's te kunnen testen... dat teams hier ook naartoe kunnen blijven ja. komen. En ik zou ook niet weten waarom ze dat niet zouden doen. Want uh, Zandvoort ligt voor teams uit Engeland. En daar zitten nog steeds de meeste Formule 1-teams. Mm -hmm. uh, geografisch is natuurlijk heel erg gunstig. Ja. En natuurlijk heb je in Engeland zelf heb je Silverstone, Maar Silverstone is ontzettend... Uh, druk bezet ook. Uh, ja. Is ook heel kostbaar om dat te huren. Door uh, wij, is, Ja, maar die, die hebben weer geen grade 1 licentie. Oh, okay. uh, je ja. moet wel een grade 1 licentie ja, hebben, om het ja, te ja, kunnen ja, doen. Ja, ja. Uh, dus als je kijkt rondom Engeland, heb je maar, nou ja, Silverstone zelf. Maar dat is bijna niet beschikbaar. Dan heb je spa hmm. in België wat hetzelfde is. Heeft uh, okay. Ook geen Great One okay, licentie. Oh. Nee. En, Zandvoort. Ja. Uh, en uh, nou, ja. Plus dat er dan natuurlijk nog een actueel Formule 1-circuit zijn geweest. Dus... Ik verwacht nog wel dat, dat de komende jaren... dat er uh, wat teams dan ook na de laatste Duskampie... nog wel hier regelmatig opduiken. Hmm. En, dus. en, en, en welke uh, uh, grote autosport-evenementen uh, uh, zou je hier uh, heen ja, kunnen halen? Nou ja, er zijn er verschillende natuurlijk. En daar kijken we natuurlijk naar, uh, naar van wat, wat, wat kunnen we doen. En dat is ook nog iets wat ik, uh, waar ik me ook nog mee bezig ja, hou het ja. komende jaar. Om, uh, om te zorgen dat er gewoon een mooie vervanger van de, van de Formule 1 is. En ja, dus er lopen al wat gesprekken met verschillende partijen. Huh. Uh, Zoals? en Ja. Uh, je dus hebt GT series in Europa. Of nog GT-Series, maar je kan ook buiten Europa kijken. Yeah. Uh, je kan misschien. In die, uh, Indycar, Indycar, dat nou niet? ja, ja. Dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee? Het uh, zou wel wat zijn om hier. Uh, het is car prachtig. Is. Ja. Uh, maar. Dan, waar je dan mee te maken gaat krijgen... is dat ze een heel circus uit Amerika ja, naar Europa gaan ja. En dat kost al miljoenen... Ja, om überhaupt is... deze kant te komen. Kijk, ze gaan dat niet op de boot zetten... Nee, nee, om nee. Uh, een race in stand te rijden en weer terug te varen. Want dan nee, ligt ze seizoen bij hun uh, zes weken stil. Ja. Terwijl ze in Ninicar bijna iedere week een race hebben. Ja. Dus dat zal gevlogen moeten worden. Ja, de ja. kosten zijn zo enorm. Ja. Ja. Uh, ik denk niet dat dat uh, een, mm -hmm. een makkelijk verhaal is om rond te krijgen. Vind mm -hmm. ik nou ja, wij hebben, wij hebben natuurlijk altijd nog uh, historische Grand Prix. Hè. Zeker, en die, blijf, ook, uh... die zal ook zeker de komende jaren nog in Zandvoort ja. ja. ja. En, uh, en dat is natuurlijk... Uh, en en, hoe, hoe, en uh, de e-Grand Prix? Ja, zou op de in ja. een optie kunnen de zijn. De elektrische jongens. Uh, kijk, die, die auto's die zijn zich ook best wel ontwikkeld. Er komt nu een nieuwe generatie Formule-I auto's aan. Hè. Die, wat meer nog meer geschikt zijn om langere circuits te rijden. Want eerder, die eerste generatie als waren dat echt niet. Die konden maar hele korte stukjes ja. en moesten dan weer remmen. Dat is een heel lang rechtstuk. Dat was, was niet, niet, niet haalbaar voor ze. Maar dat, ja, dat gaat wel steeds meer ontwikkelen. Dus voor de, de langere toekomst... Ik zie het niet meteen volgend jaar gebeuren of het jaar erop. Maar voor de langere toekomst hmm. is dat uh, zeker misschien een optie voor zandvoort. Nou, ja. Ze zullen heel blij zijn in Bloemendaal. Uh, ja. <laughs> ja. ja. Dan horen ze niks. Dat is wel lekker natuurlijk. Maar ja, het, het leukste is natuurlijk geluid. Tenminste, ja. ik vind dat. Ja. Maar, uh, ja. Dat klopt, dat hoort ze. wel. Ja, maar aan de andere kant... Hey, geluid is ook maar hoe, uh, hoe, hoe je eraan Betrekkelijk, gewend bent. ja. ja. Ja, ik toen, ja. uh, toen de Formule 1 van de V8-motoren uh, overstapte naar de huidige motoren... die ze nu ja. hebben in de teuren, liep iedereen het eerste jaar te klagen over het geluid. Ja, klopt. En als je nu deze auto's hoort, ja, ik vind het een heel mooi geluid wat ze nu maken. Ja, dat ja. ja, ja, is ook zelfkeurig. Volgens, ja, volgend jaar komt er een, een nieuw, uh, een nieuw uh, motorreglement. Een motorreglement. Ja. En ja, daar zullen in het begin... Ook de mensen waarschijnlijk ja. weer weer... En er zal eerst... er ook weer geklaagd worden. Ja. Ja, ja, het wordt meer elektrisch, best... hè? Gaan ze minder ja, geluid? Ja, dus elektrisch, inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus het zal waarschijnlijk nog stiller worden... Ja. Uh, dan dat het nu is. Ja. Uh, uh, en dat is op zich prima. Dus perfect. Ja. Dus daar, dat moedigen wij zeker vanuit Zandvoort ook, ook aan... dat, ja. dat, dat ze racen ja. stiller worden. Een tien uh -huh. cilinder is toch uh, geschiedenis? Dat zou, ja, dat Zwaar is... Hier twaalf cilinder, Twaalf, ja. de Ferrari is namelijk... Komt nog sneller hierover. over. Mooi, hè? Ja, dat, eh, ik, ik vind het <laughs> mooi, maar ik kwam me ook voorstellen dat mensen het niet mooi vinden. Maar uh, dat, dat was natuurlijk uh, prachtig allemaal, hebben we allemaal meegemaakt natuurlijk. Ja. Heb jij die oude die, uh, van voor 85, heb je die ook nog meegemaakt? Die, die nou ja, ik, klopt, ik, ik ben of in Zandvoort opgegroeid, dus, met, dus ook ideaal met de Grand Prix en dat geluid van die oude Cosworth toren Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is zo nog heel herkenbaar, ook van vroeger. Ja. Ja. En dat blijft goed in herinnering... want die hoor je natuurlijk ook nog steeds... met de historische kampuur natuurlijk. hier ieder jaar. Ja, ja, dat, dat is dus waar, ja. een heel herkenbaar ja. geluid. Wat Mijn vader er... deed altijd alle deuren en ramen open. Ik ja. <laughs> kon het ja, goed ja. horen. Ja. <laughs> hey, we gaan nu de vijfde in. Uh, heb ik een soort ja. lustrum. Uh, ja, de eerste lustrum van uh, nieuwe, de lustrum nieuwe, van nieuwe, nieuwe stijl. In ja, land. inderdaad. En uh, uh, Wordt het makkelijker om um, uh, alles te organiseren? Of? Nou, makkelijker wil ik niet zeggen. Je, nou, je hebt draaiboeken natuurlijk. Er komt wel meer routine in. Dus in die zin... Uh, hè, dat uh, nou ja, als je met dezelfde mensen werkt of, of instanties, iedereen weet wat hij moet doen. Hè? Dus ja. in die zin wordt, kan je zeggen: het wordt wat makkelijker. Aan de ja. andere kant, het is zo'n grote en complexe organisatie waar zoveel mensen bij moeten komen en waar zoveel dingen op afgestemd moeten worden. Dat het blijft gewoon veel werk en het blijft opletten. Ja. Je, je, we moeten gewoon heel attent blijven en alert blijven op alles. Dat alles geregeld is en dat alles goed is afgestemd. Ja. Dus ik kan niet zeggen dat het een uh, walk in the park is nu. Dat nee. we ze achterover kunnen leunen en denken, nou, het, uh, het wordt vanzelf ja. uh, maandag 1 september. Ja. Uh, nee, dat is het niet. Dus de komende weken uh, ja, zal er nog uh, heel veel moeten gebeuren. Hmm. Maar Nederland, Nederlanders zijn hier heel goed in, hè? Ja, ik denk wel. Ja. Nou ja, ik denk als je, als je kijkt inderdaad hoe we het, hoe het hebben neergezet. Uh, ja, de, de, nog steeds hè, veel lof uh, internationaal ook ja. van uh, hoe we de boel hier organiseren. Dus, uh, ja. Ja. De eerste jaren waren Formule 2 en Formule 3 er nog. Hè? Ja. Het is maar één jaar geweest volgens In mij. Eén jaar hebben we ze allebei gehad. Ja, inderdaad. Gehad. Ja. We hebben ook ja. één jaar alleen de Formule 3 gehad. Ja. Een hoop op. mensen zeggen van nou, dat is toch jammer dat die niet ja. zijn. Ja, dat Want vinden wij we ook. Ook goede races ja, en zo. Dat vinden wij we ook. Ja. Uh, we hebben het er vorig jaar ook een keer over gehad hier. En jij vertelde toen dat er eigenlijk te weinig plek is om iedereen. Uh, klopt dat? Nee, dat was nee, de enige reden waarom ze hier niet zijn? Dat is het verhaal. Ja, kijk, Formule 2 en Formule 3 uh, moeten samen rijden op een evenement. Nou, ja. Wij hebben uh, sowieso ook de Porsche Supercup al rijden. Dus dan, dan kunnen ze niet alle ja. bijkomen. En dan, uh, ja, dat is heel spijtig. Uh, ja. Want natuurlijk hartstikke Want dan rijden twee Nederlandse teams ook uh, serieus ja, mee in, uh, in die Formule 2 en Formule 3 en uh, uh, uh, uh, uh, ook... Nederlands die, die het goed doen. Dus ja, die wil je natuurlijk graag hier hebben. En het thuis gunnen. Maar ja... Uh, We en, zijn er wel gesprekken over gevoerd. Over. Uh, uh, om, niet, daar om. is zeker over gesproken. Daar ja? ben ik zelf niet bij betrokken geïnisme, nee, nee, uh, uh, Maar uh, ik weet, ik weet van, uh, van mensen vanuit de DGP dat er zeker over gesproken is. Maar ja... Nou. Uh, t, t, kijk... Er zijn 25 Grand Prix per jaar. Ja, klopt. En de Formule 2 en de Formule 3 rijden er misschien 8 of 9 mee. Ja. Dat dus betekent dat meer dan de helft van de Grand Prix. dan nee. rijden Formule 2 en de Formule 3 rijdt daar niet. Dat ja. is waar. Helaas ja. jaar Rijden er ook bij. En dit jaar is geen sprintrace? hè? Volgend jaar is het ja, ja. aangekondigd inderdaad dat er ja. een sprintrace zo ja, Zoveel leuk op zaterdag. Ja, gezond, ja. Hartstikke leuk. Nou, ja, dat maakt het zeker mooi. Hm. De laatste editie om dat ook nog een keer hier te hebben. Ja. Ja, dus dat betekent dat het weekend sowieso interessant wordt. Want dan heb je op vrijdag al de kwalificatie voor de sprintrace. Ja. Leuk. En dan heb je op vrijdag nou ja, eind van de ochtend weer. Die sprintrace is dus denk ik voor mij rond een uur of twaalf. Hm. En dan heb je aan het eind van de middag nog de kwalificatie voor, uh, voor de race op zondag. Dus dat ja. wordt uh, natuurlijk gewoon dan extra aantrekkelijk. Ja, verwacht jullie ook meer mensen dan? Uh, nou ja, kijk, er moeten natuurlijk kaarten volgend jaar nog uh, verkocht worden. Maar ik, ik, we hopen natuurlijk dat met de laatste editie die er komt, ja, de laatste keer, de laatste keer, Plus laatste keer, de laatste keer, de laatste keer, de dat moet toch een vol huis kunnen gaan geven, zou ja. Ja, ik zeggen. denk ik wel. Hè? Ja. En het enige wat er nu op bel rijdt is de Porsche Super Cup op de En de Formula One Academy. Rijd. En de Academy, ja. ja, oh, ja dat zijn de meisjes. En ja, de vrouwen. Ja, en ja, de dames ja. inderdaad die, die ja. rijden. En dat is op zich ook een hele leuke klasse. Ja. En die, die klasse krijgt ook wel steeds meer bekendheid. En dat komt ook omdat die ook wel goed in de media ja. gevolgd worden. Uh, er is laatst ook op, op Netflix een hele serie van, uh, van die klassen geweest. Uh -huh. Dat was echt wel leuk om te kijken... want er zitten heel veel beelden van Zandvoort in van vorig jaar. Dat dus okay. is, is uh, heel herkenbaar. Meer dan even uh, in, uh, in de movie? Ja, maar het is wel heel kort. Ja, ze zitten erin, Je zag een mooi luchtshot van Zandvoort. Ja, dat is waar. Ook daar zeg ik weer, kijk... Die film is opgenomen in een seizoen met 24 races. En er komen er misschien zes of zeven je in beeld. En dan is Zandvoort er toch één van. Ja, dat is waar. Ik heb z'n vader niet ingezien. Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar je hoort er ook wel mensen zeggen... het is meer festival dan races, zeg maar. Ja, maar ja... Maar je houdt ervan hoor, met ja, uh, DJ's ja, dit, dit, dit, en weet ik uh, denk, het allemaal. Natuurlijk uh, uh, hoor je dat wel. Uh, soms hoor je dat van mensen. Ja, denk ik, ja maar uh, andere mensen vinden het juist wel weer heel leuk. Ja, dat dus, is waar. Nee, dat zeg ik ook. Ik bedoel, weet, weet uh, je, we, we hebben destijds bij de DGP's ervoor gekozen om, inderdaad om het meer dan alleen een race te doen, ja, Dat is ja. een beetje met alleen een race gaan we het waarschijnlijk niet redden om op de ja. langere termijn gewoon iedere keer een full house nee. te hebben. Uh, dus we moeten breder zijn, we moeten uit het komen. En, en natuurlijk een Grand Prix, als je een, een dag op de tribune gaat zitten en je moet wachten tot die race met zo'n drieën ja, precies. zo. Met, met twee supportraces is het best wel ja, dus Er moet zeker. wat meer te doen zijn ja, ja, ja. Daar ben ik uh, mee om het aantrekkelijk ja. te houden. En is, daar is dit uit voortgekomen. Ja. En het is natuurlijk ook enorm aangeslagen. Ja. Uh, uh, het heeft uh, Zandvoort echt goed op de kaart gezet. En ja. het was natuurlijk briljant uh, twee jaar geleden. Uh, uh, dat we met andere reden op de start stonden, uh -huh. die het vorige lied speelden met daarna uh, ja. uh, met DJs erbij ja. ja, Daar dus hebben we wereldfam mee uh, mee ja. Ja. wie wie ja. Zingt dit jaar uh, het wilhelmus uh, dat... dat is nog niet uh, bekend nee ja, nog niet nee, dat al, gemaakt, ik wacht nee. dat dat binnenkort wel uh, nee, maar wil jij dat hier niet even, nee, even bekend bekendmaken niet nee dat ga ik niet zeggen oh, ja. <laughs> wie, wie zei? <zegt> <laughs> nee maar hoe dat, dat hoe uh, <laughs> <laughs> nou ja dat zou kunnen natuurlijk hè. Is, ja, nou, hij gaat zeker optreden hij heeft het al bij het, is uh, ja, hij gaat optreden in de ja. Halterstraat, dat klopt. Ja, ja. Ja. ja, maar ook op het circuit komt hij... Uh, hij komt ook ja, op het circuit, op, op vrijdag, geloof hè, nee, ik. Hè, nee, ja. Ik dacht op de zondag, maar oh, dat weet ik okay. niet, ja, niet ja. 100% zeker. Maar ja. hij ja. doet, doet hij hij... in ieder geval ook op het circuit. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nu Max dat wat minder doet, is het lastiger om kaarten te verkopen, want ik begreep dat hij vrijdag... Ja, moeizaam, moeizaam. Zeker, de vrijdag zeker. En op straat zijn er ook nog wel wat kaarten. En op zondag ook nog wat, maar niet zo heel veel meer. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.